Bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt dan wel een heel uur met nieuwe releases gemist. Gelukkig voor jullie staat er nog een heel tweede uur te wachten met veel nieuwe muziek uitgebracht in november. En de vaste player-luidluisteraar weet inmiddels al lang dat ik elke uur een uitzending natuurlijk stevast begin met de uuropener. En ditmaal kwam deze van de Zweedse energieke rock and roll royalty, The Helicopters. Die op 15 november de eerste single van hun aankomende studioalbum Overdriver hebben gedeeld. Dat op 31 januari het levenslicht zal zien via Nuclear Blast Records. Het wasselijk getitelde nummer, Lieve Mark, verenigt twee stijlen waar de helikopters in de loop van hun 30-jarige carrière bekend om zijn geworden. De volwaardige gitaaraanval die doet denken aan de Stooges en MC5, evenals de endemische met hoeks beladen benadering van rock'n'roll, overgegoten met een vleugje melancholie. De video is geregisseerd en gemonteerd door Emiel Klinta, met wie de bent al aan hun meest recente video's heeft gewerkt. En aangezien ze in 2025 ook hun 30-jarige jubileum vieren... heeft de band nog een paar trucjes achter de hand... om jullie jongens en meisjes op één lijn te houden. Dus houd je ogen open. Als eerste zal er een serie Overdriver-release shows... plaatsvinden in Scandinavië. En vorige maand draaide ik nog hun voorlaatste single... Kingdom of Skulls. Maar op 15 november kwamen de ervaren Duitse heavy metal-legendes, Gravedigger, met een nieuwe videoclip voor het nummer Killing is My Pleasure. Dat eveneens afkomstig is van het aankomende nieuwe album Bone Collector. Dat naar verwachting in januari volgend jaar zal verschijnen via RPM Roar. Over de nieuwe single zegt bandleider Chris Boltendaal. Daar is hij dan, de nieuwe Digger single Killing Is My Pleasure. Het is gebaseerd op een riff gecreëerd door bassist Jens Becker... in samenwerking met gitarist Toby Kersting. De tekst van het lied is geïnspireerd door de beruchte mafia-contractmoordenaar Richard Kuklinski... die naar verluid meer dan 200 moorden had gepleegd voor zijn dood in 2006. Kuklinski stond bekend als de Iceman vanwege zijn koelbloedige karakter... en had een gezin met drie kinderen... Hij verliet elke dag zijn huis zoals elke gewone 9 tot 5 werknemer. En muzikaal gezien is de nieuwe single een stukje pure heavy metal zonder franjes. Gewoon direct en compromisloos. Het refrein dringt in je hoofd en het is moeilijk om het nummer uit je hoofd te krijgen. Sorry daarvoor, maar ja, playing metal is my pleasure. um I need to know I'm seven Incompensate the day Nothing to rest the war is when we come within the grave I True God! November was een mooie dag qua metal releases. Want ook de uit San Francisco Bay Area komende metal titanen Machine Head hebben die dag hun nieuwe single These Cars Won't Define Us uitgebracht. Een officiële songtekstvideo voor het nummer bevat gastoptredens van de drie bands de Zweedse metal-iconen in flames de Italiaanse alternative metalers Lacuna Coil en de Amerikaanse metalcore maestro's Unearth. Die Machine Head zullen vergezellen op de Noord-Amerikaanse tournee van Rob Flynn in de lente van va volgend jaar. Het vijf weken durende uitstapje begint op 5 april in Oakland, California in het legendarische Fox Theater en gaat vervolgens naar het zuiden voor een stop bij het Sick New World Festival, vervolgens naar het oosten en terug naar Canada voordat het op 10 mei eindigt in Kelowna, Brits, Columbia. Deze These Cars Won't Define Us is afkomstig van het aankomende album van Machine Head... dat in april volgend jaar dus zal verschijnen. En op 20 november deelde de metalcore titane Killswitch Engage hun nieuwe single Forever Aligned... afkomstig van het aankomende album van de band This Consequence... dat op 21 februari via Metal Blade Records verschijnt. En This Consequence is het negende album van Killswitch Engage in totaal en het zesde met de originele zanger Jesse Leach... die in 2012 weer bij de band kwam. Forever Aligned is een van die nummers... die niet alleen over ons als mensen, onze liefde en verbinding gaat... maar ook over de verbinding met het onbekende. De grotere macht, het universum of God, legt Leach uit. Het voelt als een heel goed eerst nummer... dat niet alleen qua geluid, maar ook textueel wordt uitgebracht. Omdat het allemaal om verbinding gaat. Het apparaat van de wereld waarin we leven... zou veel meer connectiviteit kunnen gebruiken... Over het album vervolgt Leach, This is voor mij de combinatie van alles wat de afgelopen vijf jaar... ons als band, als mensen en de samenleving als geheel te bieden heeft. En dit album gaat net zo goed over iedereen en hun verhalen... als over mij persoonlijk. Sonisch gezien houd ik van de combinatie van ieders ideeën... en bijdrage op dit album. Het voelt meer als een samenwerking dan de afgelopen paar platen. Alles bij elkaar genomen zou ik niets aan dit album willen veranderen. Hij rondaf... Ik denk dat dit precies het album is dat we moesten maken. Ik ben en trots op wat we allemaal hebben kunnen creëren... en verfijnen door middel van deze muziek en boodschap. En Forever Aligned hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud brand nieuw. Elders nooit gedraaid, Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standvoort. Na Killswitch Engage draai ik de Duitse tech death metal groep Obscura. Die terug is met hun eerste nieuwe muziek in drie jaar met de single Silver Linings. De track is afkomstig van het aankomende album van de band A Sonication. Dat op 7 februari uitkomt via Nuclear Blast Records. Stefan Kummerer deelde het volgende. Met Silver Linings presenteren we je de eerste track... van ons gloednieuwe album, A Sonication... dat begin 2025 het levenslicht ziet. Ter ondersteuning van de nieuwe plaat... begint Obscura in uh, februari volgend jaar... aan de eerste etappe van een wereldtournee. Luister naar de muziek en tot ziens... op een locatie bij jou in de buurt. En net op tijd voor de release van een epische eh, negen nummerstellende EP Universal Tales hadden de Duitse symfonische metallers Xandria het Keltisch geïnspireerde nummer 200 Years uitgebracht samen met een filmische officiële videoclip. Universal Tales verscheen vrijdag 22 november via Napalm Records op 200 Years omarmt Xandria hun Keltische roots volledig als nooit tevoren... en verkent ze de rijken van de bekende boeken en tv-serie Outlander. Geaccentueerd door de beroemde violist Ali Storch van Subway to Sally... die we eerder al hoorden, Versmelt de betoverende viool... met vastberaden drums en de blockbusterachtige sfeer... waardoor fans onmiddellijk naar verre sferen worden getransporteerd. Vechtend voor een vrije en eerlijke wereld. Xandria over de nieuwe single 200 Years. We hopen dat je geniet van onze nieuwe... Nummer en onze nieuwe video. Het is geïnspireerd door onze diepe liefde voor Schotland en zijn rijke geschiedenis. De vele verhalen van dit land zijn diep in ons collectieve bewustzijn gezonken en zijn de wortels geworden van de fantasiewerelden die we allemaal delen. Werelden vol epische verhalen zoals die van Midden Aarde en daarbuiten verhalen van mensen die vechten voor vrijheid, liefde en het voortbestaan van hun cultuur. um ...in 20 november een dag voor de release van hun nieuwe album Merciless. Onthulde Ice-T's Body Count. Het titelnummer die we zojuist hoorden na Xandria. De door Jay Scorsese geregisseerde videoclip is een lust voor het oog... ...en herschept de schokkende Merciless album Hoes. t als een martelende chirurg die aan een KK-lid gaat werken. Alsof het een scène uit een horrorfilm is... Scorsese regisseerde ook de video voor de vorige single Psychopath. Een ander eerbetoon aan horror en splatterfilms. Merciless is het eerste album sinds het in 2020 verscheen naar Carnivore en hun achtste tot nog toe. Op de dag van Marilyn Manson's nieuwste en twaalfde album One Assass Assassination Under God, Chapter One bracht de shock rocker een door Bill Jukic geregisseerde videoclip uit voor de titeltrack. De titeltrack en het album volgt We Are Chaos uit 2020 en verscheen op vrijdag 22 november voor het eerst op zijn nieuwe label, Nuclear Blast Records. In augustus bracht mensen twee nieuwe nummers uit, Raise the Red Flag en As Sick as the Secrets Within. Een derde nummer, Sacrilegious, volgde in september. De recente comeback van mensen is uiteraard niet zonder controverse tot stand gekomen. De afgelopen jaren heeft de rocker te maken gekregen met beschuldigingen van seksueel misbruik door talloze vrouwen, hoewel mensen alle beschuldigingen heeft ontkend. De zanger heeft deze claims in talloze rechtszaken betwist, waarbij veel van deze zaken inmiddels zijn afgehandeld of afgewezen. En One Assassination Under God hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud. Brand new. Play it loud op ZFM Zandvoort. De metalband Ginger heeft op 26 november... hun zojuist gedraaide nieuwste single Green Serpent uitgebracht. Het nummer waarin de zijveren zang van zangeres Tatjana Schmailyuk sterk aanwezig is, vormt een vervolg... op het album Duel uit 2025... van de Oekraïners. Andere duelnummers Rogue, Nobody's Daughter... en Kafka waren al eerder... dit jaar verschenen. Duel uitgebracht op 7 februari. Via Nepal wordt het eerste studioalbum... van Ginger sinds Wallflowers... in 2021 uitkwam. Smiluk heeft de vier jaar durende... stille periode toegeschreven aan de... Russische invasie van Oekraïne. Evenals aan haar eigen... persoonlijke strijd. Ik denk dat ik dit jaar... Last zal hebben van het schrijven van teksten, vertelde ze in een interview. Er zijn 99 problemen die ik nu moet oplossen: belastingen, persoonlijke zaken. Ik kan eerlijk gezegd de inspiratie niet vinden om te schrijven. Over het komende album zegt bassist Eugène Abdou. Abdukhanov, sorry. Allereerst is het moeilijk te geloven dat we op het punt staan... onze vijfde volledige album uit te brengen. Na alle releases die we hebben gemaakt, zijn we nu we duel eindelijk in handen hebben... en klaar om met de wereld te worden gedeeld. Erg trots dat onze band nog steeds niet zonder creativiteit en inspiratie zit... Het feit dat we ons zelf nog steeds uitdagen... om bij elke nieuwe release de beste muziek uit te brengen... die we ooit hebben gemaakt, is wat Ginger vooruit laat gaan. En voor ik jullie ga achterlaten vanavond... met het allerlaatste blokje van deze november-special van Play It Loud brand new... heb ik zoals altijd nog eerst de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen we laatstmiddag nog naartoe qua concerten? En dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud concertagenda. Op 4 december kunnen we naar Alcest. Die werd opgericht in 2000... door songwriter en multi-instrumentalist Neige. En in 2009 versterkt door drummer Winterhalter. De Franse band wordt gezien als een van de pioniers... binnen de post-black metal en het black-gaze subgenre. De afgelopen jaren onderzocht Alcest de conceptuele randen... van hun project met, vierde, met de vierde album Shelter uit 2014. bewoog de band weg van metal om dream -pop geluid te onderzoeken. Terwijl opvolger dama in 2016 terugkeert naar hun vroegere werk. Spiritual Instinct uit 2019 com combineert de lichtere en donkere elementen van de band. Op 21 juni verscheen hun nieuwste album Les Chants de L'Aurore, dat de band op 4 december in Paradiso dus tijdens hun enige Nederlandse show van de tour ten gehore zal brengen. Als support komen mee Svalbard en Doodseskader. De tickets zijn nog verkrijgbaar voor 34,30 euro. De deuren openen die avond om 6 uur en het voorprogramma start om half 7. De hoofd act begint dus om half negen. Uh, de extreme metal titanen van Cradle of Filth hullen pakjesavond de max van de melkweg in een duistere en occulte sfeer met hun By Order of Dragon Tour. Onder leiding van vocalist Danny Filth startte de band in de jaren negentig in de black metal en hebben ze inmiddels een sound ontwikkeld vol gothic theater en symfonische muziek. In 2021 verscheen hun apocalyptische dertiende album Existence is Futile. En we wachten nu op het vervolg dat naar verluid volgend jaar uitkomt. De avond wordt geopend door de heavy metal band Butcher Babies en de Blackened Deathcore van Mental Cruelty. Tickets zijn nog beschikbaar voor 34,50 euro. Dat is exclusief lidmaatschap. Dat kost je 4 eurotjes. En voor het volledige tijdschema check even de website www.melkweg.nl. En ook diezelfde avond kun je nog naar Slipknot en Bleed From Within in de Ziggo Dome. Maar de tickets zijn zeer beperkt beschikbaar. Wellicht is het al uitverkocht, dus kijk nog even of je daar nog naartoe kunt. Misschien in de doorverkoop. En op 7 november, december, bereid je voor op een avond vol pure onversneden heavy metal van eigen bodem. Met optredens van Lord Volter, Shulak en Vex Vexation. Poppodium De Meester in Almere presenteert met trots de Meesterlijk Metaal 14. Even kijken, 34ste editie op 7 december in samenwerking met Heavy Metal Maniacs. Bereid je voor op een avond vol pure onversneden Heavy Metal... met optredens van Lord Vulture, Shulak en Vexation. Kom naar poppodium de meester en beleef een epische avond vol Heavy Metal klanken. De tickets zijn slechts 8,50 euro in de online verkoop. Als je hem aan de deur koopt en de verkoopt, kost het je 7 euro... en aan de avondkassa een tientje. Aanvang is 8 uur en Lord Vulture, Shulak en Vexation vinden dus plaats in de meeste nogmaals in Almere. Op zaterdagavond 7 december zorgen de moddervette sludge en doemetal van het Friese Terziele en Oltas. En het uit Eindhoven komende dodentocht ervoor dat je het zwart voor de ogen gaat zien en je oren nog dagenlang nadreunen. Tickets kosten 14 euro. De deur opent om... Uh, uh, aan de deur kost het 15 euro. Sorry, de deur opent om half acht. Aanvang is om 8 uur. zielen. Oltas en Doden Er vindt zich dus plaats in de basement in Dynamo Eindhoven. En als je... Cradle of dus uh, op 5 november. Net even te ver voor je is. Dan heb je op uh, 8 december nog een mogelijkheid. Deze legendarische black metal band live te zien. Dan spelen ze samen met de Butcher Babies Mental Cruelty. En Black Satellite in de 013 Tilburg. De tickets kosten 34,80 euro. Inclusief de servicekosten. De deuren openen die avond om 6 uur. De start van Black Satellite is om kwart voor 7. En check het actuele tijdschema op www.013.nl. En dat was de concertagenda weer voor deze week. En volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte... van de beschikbare concerten van die week. Maar voor nu heb ik nog twee laatste releases voor jullie... voor mijn tijd deze avond er weer op zit. Als eerste komend van Power Metal pioneers Dynasty... die op 26 november hun nieuwe album Game of Faces aan hebben gekondigd. Twee jaar na hun laatste album Final Advent... gaan de Zweden een nieuw hoofdstuk in hun carrière in. Al aangekondigd met de precursor-release en single Devilry of Ecstasy in augustus. Game of Faces zal op 14 februari volgend jaar worden uitgebracht via Nuclear Blast Records. En voor deze speciale gelegenheid brengt de band niet alleen hun tweede single uit... het titelnummer van het album, maar hebben ze ook de bijbehorende videoclip hiervoor onthuld. De zanger Niels Molin zegt... We zijn enorm enthousiast over het eindelijk starten van de campagne. Die zal leiden tot de release van Game of Faces. We hebben hier al geruime tijd aan gewerkt. En ik ben er zeker van dat de resultaten voor zich zullen spreken. Niettemin is Game of Faces een geweldige rit. En daar zijn we verdomd trots op. We brengen jullie de release van het titelnummer als single, een van de allereerste nummers die eind 2022 voor het album zijn geschreven. Game of Faces hoor je nu met daarna de geinige kerstplaat van All for Metal is Coming to Town. Voordat de band eind december voor de laatste keer van het ...jaar op het podium staat... ...delen ze graag een muziekvideo met kerstthema... ...om de advent en de feestdagen nog rockender te maken... ...voor de metalgemeenschap. Een niet te missen visual voor elk kerstavondfeest. Gitarist Jasmin Jesse Peps juicht. We vieren het einde van het jaar en de kersttijd met jullie allemaal... ...door onze laatste videoclip van 2024 te onthullen. Santa Tetzel komt naar de stad... ...maar iedereen heeft iedereen zich überhaupt goed gedragen... ...om dit bijzondere cadeau te verdienen... Bedankt weer voor het luisteren vanavond. Ik hoop dat jullie hier genoten hebben. Hopelijk tot volgende week. Waar ik weer een maandoverzicht ga doen van november. Maar dan met metal uit eigen land. Dankzij Play It Loud Dutch Fury. En voor nu ga ik eruit met mijn laatste woorden. Horns up en stay metal. Muzzle. And now for something completely different.